Drie uur. Dit is Radio 1. Jeroen Stel en Elspeth Gutteke. Zojuist zijn de gemeentes waar schaliegas in de grond zit... bij minister Kamp geweest. En de vraag is of zij nu gerustgesteld zijn. Straks meer. Nu eerst het NOS-journaal met Marjan Koekoek.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 De beschieting van het VN-convoi gebeurde in het gebied waar een staakt het vuur geldt tussen de regeringstroepen en de opstandelingen. Het is niet bekend wie het vuur heeft geopend. De Verenigde Staten verkopen acht Apache-gevechtshelikopters aan Indonesië. De Indonesische regering betaalt er 500 miljoen dollar voor. De verkoop werd bekendgemaakt tijdens een bezoek van de Amerikaanse minister van Defensie Chuck Hagel aan Jakarta. De levering van wapens aan Indonesië ligt gevoelig. Vorig jaar ging de verkoop van 80 Nederlandse Leopardtanks aan Indonesië niet door. In de Tweede Kamer waren bezwaren omdat Indonesië de tanks zou kunnen inzetten tegen de eigen bevolking. Indonesië kocht uiteindelijk tientallen tanks van Duitsland. In het hoge beroep in de zaak over de dood van de Almeerse grensrechter is besloten dat er geen reconstructie komt van de fatale vechtpartij. De verdachte wilde meer duidelijkheid over wie welk aandeel heeft gehad bij de mishandeling, maar het gerechtshof in Leeuwarden heeft dat afgewezen. Ook komt er geen extra onderzoek naar een mogelijk verband tussen de fatale schop en een vaataandoening die grensrechter Nieuwenhuizen zou hebben.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 Ook als automaat. Ontdek de V70 op volvolcars.nl Dit is Radio 1. Eeho, dit is de dag. Jeroen Snel en Elsbeth Gutteke. Moet ik me zorgen maken als ik in Bokstorf in de Noordoostpolen woon? En minister Kamp dat zegt dat hij onder mijn huis naar schaliegas wil boren. Daar praten we zo over met professor Rotmans van de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Tegen half vier is er uiteraard onze dichterbij de dag. En vandaag is dat Frank van Pamelen. En wat vindt u? Moeten we die miljarden aan schaliegas maar in de grond laten zitten of naar boven halen? Uw mening die horen we graag via Twitter met de hashtag DIDD. Of ga naar de website, dit is de dag, ja, gaan we naar schaliegas boren in de Nederlandse bodem of doen we het niet? Minister Kamp heeft zojuist hierover gesproken met lokale politici uit gemeentes waar schaliegas in de grond zit. We praten zo met twee betrokken burgemeesters. Eerst professor Rotmans, u bent hoogleraar Transitiekunde. Goedemiddag. Goedemiddag. Kunt u in twee woorden uitleggen wat Transitiekunde inhoudt? Dat is onderzoek naar maatschappelijke omwentelingen, dus uh, grootschalige veranderingen. En die doen zich momenteel voor op allerlei terreinen. Ja, u, u weet alles van hoe we moeten overstappen naar nieuwe energiebronnen. Bijvoorbeeld, ja. En schaligas zou dat kunnen zijn? Zou kunnen zijn, maar is het eigenlijk niet, zoals het er nu naar uitziet. En waarom? Ja, het is eigenlijk toch uh, voortgaan op de huidige voeten. Dus uh, daar zit een soort wereldbeeld achter van wat er in de grond zit... en waar we geld aan kunnen verdienen, moeten we er zo snel mogelijk uithalen. En de manier waarop we dat met schaliegas moeten doen is uh, nogal ingewikkeld. Technisch hoogstaand, hè, het ingenieurs vermullen daarvan. Maar uh, het kost veel energie en veel moeite. En het levert betrekkelijk weinig op. En er is een aanzienlijk risico mee gemoeid. Dus dat is eigenlijk iets wat bij uh, de oude wereld hoort. Niet ja. bij de transitie naar een nieuwe wereld. Minister Kamp van Economische Zaken heeft toch het uh, laten onderzoeken. Het rapport is uh, vandaag bekend geworden. En hij zegt, uh, nou, de risico's uh, uh, vallen mee. Uh, en die er zijn, die kunnen we goed ondervangen. Ja, die conclusie deel ik niet. Ik heb het als een van de weinigen in Nederland uh, kunnen bestuderen. Uh, ik heb er de afgelopen uren goed en grondig naar gekeken. En mijn conclusie is dat het wetenschappelijk uh, uh, niet gefundeerd is. Nee, want dat is een onderzoeksrapport van uh, Witte en Bos, een, een, een bureau dat dat. Ja, hoe hebben ze dat eigenlijk onderzocht? Weet u dat? Er zijn eigenlijk drie uh, bureaus, uh, Witte Veen en Bos, en Arcades en uh, Fugro... Twee van die drie hebben uh, zelf ervaring met boren naar schaliegas en hebben er ook belang bij om dat te doen. Dus dat klopt al niet, maar dat is al uitgebreid uh, in de publiciteit geweest. Maar ik heb gewoon sec gekeken naar... is het wetenschappelijk goed verantwoord? Nou, men heeft vooral uh, gekeken naar wat er in de literatuur beschikbaar is... over de hele wereld. Nou, de meeste literatuur komt uit Amerika, hè, waar men natuurlijk al jaren bezig is. En al meer dan 100.000 putten heeft uh, geslagen. Dan is er nog uh, literatuur in uh, Europa... En dan nog een klein beetje buiten Europa en de Verenigde Staten. Nou, dat klinkt toch en... als een gedegen onderzoek, dan toch? als je eerst al je bronnen verzamelt? Dat is een noodzakelijke voorwaarde, maar geen voldoende. Je moet alle bronnen verzamelen. Overigens heeft men dat ook niet helemaal goed gedaan. Ik mis nog een aantal bronnen, maar dat is redelijk op orde. Vervolgens moet je een doorvertaling maken. Nou, wat betekent dat nu voor Nederland... Dat heeft men geprobeerd en daar gaat het eigenlijk mis. Want dan moet je dus gaan interpreteren wat dat voor Nederland betekent. Want Nederland is daadwerkelijk anders dan schaligas in Amerika of andere delen van Europa? Ja, in Nederland zit het bijvoorbeeld dieper. Hè? Dan zit het op uh, drie kilometer diep of nog uh, meer. In Amerika ligt het iets meer uh, aan de oppervlakte. Tussen één en twee kilometer. Maar alles in Nederland is anders. Wet en regelgeving, uh, eigendomsrechten, uh, geologisch. Dus uh, je moet, uh, de verschillen zijn eigenlijk heel klein. En dat betekent dus dat je die uh, uh, interpretatieslag moet je heel goed doen. En nu komt het punt... Dan moet je dus heel wetenschappelijk verantwoord omgaan met termen als onzekerheid, risico. Laat ik een voorbeeld noemen. Ja, graag. Uh, uh, men zegt. Uh, men kijkt bijvoorbeeld naar uh, de kans op aardbevingen. En uh, men heeft dan geïnventariseerd wat het verband is tussen uh, de winning naar normaal gas. en aardbevingen. En, en ook of er een verband is tussen de winning naar schaliegas en aardbevingen. Nou, daar komt men ook niet helemaal uit. Maar dan zegt men. Als er al aardbevingen dan optreden, dan uh, hebben ze uh, waarschijnlijk uh, maximaal een sterkte van drie hè, op de schaal van richten. Mm -hmm. uh, dat staat dan in de achtergrondrapporten. En in het hoofdrapport staat uh, het is absoluut zeker dat die aardbevingen nooit sterker zijn. Hoe, zullen hoe worden kan dat zijn? Dat, dat zijn dan volgens u gewoon gekleurde rapporten. Uh, dat is dus een interpretatie die gekleurd is. Ik zal u nog Met wat voor geven. reden gekleurd? Daar kom ik zo op terug. Maar dat, dat kan niet anders dan dat er een belang is... Hè, bij degenen die dit hebben gedaan, om het zo ook in te kleuren. Ik zal u het, het mooiste voorbeeld geven. Ik heb er tientallen. Maar um, er wordt een aantal keren gesproken van risico's die beheersbaar zijn. Dus ik dacht, waar komt dat nou vandaan, dat beheersbare risico? Nou, Eigenlijk een van de grootste risico's is dat er dus chemicaliën... in ons drinkwater of grondwater terechtkomen. Die chemicaliën benoemt men niet, maar men spreekt van hulpstoffen. Dat mm -hmm. is natuurlijk al een bagatel, hulpstoffen. Uh, het aantal chemicaliën dat wordt gebruikt, dat zijn er honderden, zo niet duizenden... in de Verenigde Staten, varieert per boring, hè? per methode ook. In de bijlagen geeft men wel een overzicht. Maar geen van die chemicaliën wordt benoemd in het hoofdrapport. En vervolgens zegt men, er is wel een risico dat dat bij ons in het drinkwater en grondwater terechtkomt. Want dat is het gevaar, maar dat dat natuurlijk toch... Uh, ja, iedereen inderdaad, is daar natuurlijk bang voor. In chemicaliën de in het grondwater en dan in het drinkwater. Ja. Maar er is wel een risico, en dat is groter, zegt men, dan bij normaal aardgas. Logisch natuurlijk, want daar gebruik je niet die chemicaliën voor. Maar vervolgens zegt men... Uh, je kan die risico's klein maken door menselijke fouten uit te sluiten. Dan moet je mensen beter gaan opleiden en trainen en, en bewust laten worden van die risico's. En ten tweede, als er technische risico's zijn, dan gaan we dat zo goed mogelijk monitoren. Ja. Maar goed, dat klinkt niet je helemaal waterdicht. Dus, uh, nou, nee, nee, nee, maar dat, dit, is, dit moet ik even goed uitleggen. Dit is dus echt fascinerend. Die risico's zijn er dus en die zijn niet te veronachtzamen, staat er dus in deel 1 van het rapport... dan staat er in deel 2, als we nou de menselijke falen... en de technologische falen uitsluiten... door beter te gaan trainen, opleiden mm -hmm. en monitoren... dan is het risico beheersbaar. Ja, nou, dat, is, dat is de ideale wereld dan. Dat is wetenschappelijk invalide. Dat ja. kun je wetenschappelijk nooit verantwoorden. dat vind ik eigenlijk een schande. We praten zo verder, professor Rotmans. Want aan de telefoon heb ik twee burgemeesters die betrokken zijn: Mark Buijs, burgemeester in Bokstol en uit haren Frans Ronnes. Goedemiddag, beide. Goedemiddag. Ja, u bent terug in de bus van een gesprek met minister Kam van Economische Zaken op zijn ministerie. Hoe was dat gesprek? Nou, ik moet zeggen, het was een, een gesprek waarin we keurig ontvangen zijn. En uitleg kregen inhoudelijk op hoofdlijnen van het rapport. En bent u nu iets uh, gerustgesteld? Nee, want ja, kijk, wij komen eraan en er wordt een, uh, een rapport op hoofdlijnen gepresenteerd. En daar zijn wij natuurlijk niet toe in staat om dat uh, zo inhoudelijk en professioneel te beoordelen. als bijvoorbeeld uh, de professor bij u in de studio. Ja, dus, dus u. u... Ja, wij horen dat aan en, uh, en natuurlijk uh, luisteren wij daarna en, en begrijpen wat er op hoofdlijnen bedoeld wordt. Maar dat is voor ons natuurlijk uh, niet voldoende om een rapport echt beoordeeld te krijgen in die korte tijd. Zou, zou u de behoefte hebben, en ik weet niet of ik nou met de heer Buijs of Ronnen spreek, wie, wie bent u? De heer Buijs. Ja, Mark Buijs. Heeft u de behoefte om zo'n uh, onderzoeker die we, uh, of wetenschapper die we dan uh, spreken, zoals professor Rotmans, om dat soort mensen uit te nodigen voor een soort tegenonderzoek? Of gaat dat te ver? Nou ja, dat zou op termijn best kunnen. Wij zullen uiteindelijk toch onze positie goed moeten bepalen. Dat zal ook inhoudelijk moeten gebeuren. Maar zoals wij het vanmorgen op het ministerie eigenlijk zelf begrepen... ...is dat er een stukje natuurlijk inhoudelijk het rapport te ligt... ...en aan de andere kant eh, procesmatig eh, voor ons eh, de weg geschetst is. En eh, volgens mij maken we ons daar nog drukker om... ...want die inhoud die, eh, laat men groeien... ...en eh, die gaat men van liever alleen op deze manier valideren... ...en daar is van alles voor te zeggen dat dat misschien op sommige punten niet valide is. Aan de andere kant begint men gewoon een proces in te starten... ...en dat is een proces, een proces die, zoals we die in Nederland kennen... Ja. ...van de ruimtelijke ordening en uiteindelijk komt men bij die gemeentes terecht. En Want u dat... moet vergunningen gaan leveren voor onder andere boortorens en hele, hele installaties bovenop de grond? Ja, kort, kort, kort gezegd wordt er uh, gezegd, gemeentes uh, moeten als bestuurders, uh, de dagelijkse bestuurders van gemeenten... ...u moet de verantwoordelijkheid nemen en uh, ja, het algemeen belang uh, toch daarbij in oog is gehouden. Ja. En daar dadelijk bestuur op... Uh, op en, nou, dan uh, nou, bent u allebei uh, burgemeester en, en ook lid van de VVD. En de VVD-fractie in de Kamer Sorry. die zegt... Uh, wij hebben begrip voor alle emoties, maar we vinden het wel tijd... om in de praktijk te gaan kijken wat de potentie van schaliegas is. Nee, dat, uh, en dat moet de VVD ook helemaal uh, zelf bepalen. Ik ben burgemeester in Boksel en ik sta daar voor mijn inwoners. En uh, nou ja, ik merk dat onze inwoners daar uh, gewoon... Uh, dat er nog heel ver moet, uh, moet worden gebracht... voordat daar uh, uiteindelijk een... Uh, een draagvlak ontstaat om boringen toe te staan. Daar geloof ik nog niets van. Nee. En uh, Op veiligheid wordt er uh, gemeten en op allerlei zaken wordt, uh, wordt gekeken, behalve op leefbaarheid. Ja. En Burg dat is waar. Burgemeester Frans Ronnenstam van Haren, met dubbele A ja. vlak bij Bokstol. Uh, uh, toch zal de minister zijn wil op een gegeven moment gewoon opleggen natuurlijk. Nou ja, hij, uh, wat Mark Buistant ook zei, we moeten de eigen verantwoordelijkheid nemen. En op het moment dat hij ons uh, gevraagd is uh, om het bestemming van te gaan aanpassen of niet... Uh, ik heb geen nieuwe argumenten gehoord die onze raad uh, op andere gedachten zou brengen. Zoals het er nu uitziet, uh, is er geen enkele reden voor om die gedachten te veranderen. Dus u houdt voet bij stuk. Dus uh, ja, er moeten andere argumenten over tafel komen dan er vanochtend gewisseld is. En ik wil nog wel even opmerken dat technisch inhoudelijk, nou ben ik heel blij met de opmerking van de professor. Maar u zult mij niet horen over om dat te gaan beoordelen. Daar ben ik niet deskundig voor, daar zijn mensen als interesse voor, om het rapport wel of niet uh, onderuit te halen, want dat kan ik niet. Maar ik kan wel de procedure en mijn verantwoordelijkheid nemen als vertegenwoordiger van de gemeente. Maar wij zeg dat de leefbaarheid en de, de, de afweging... Ja, u van heeft uw argumenten, de... maar de vraag is natuurlijk of minister Kamp uh, uh, daar uiteindelijk naar luistert. Nou ja, dan neemt ook iedereen zich van... dan zullen we ergens weer de rechter uitkomen, uiteindelijk, als dat zou moeten. Oké, okay, nou, dat is duidelijke taal. Uh, Mark Buijs, Frans Ronners, uh, beide burgemeester uh, van uh, Boksel en respectievelijk Haren. Dank voor uw uh, toelichting. Ja, professor Rotmans, heeft u een advies aan de burgemeesters? Ja, ik zou uh, twee dingen doen. Hè. Het werd al gezegd, inhoud en proces. Uh, de inhoud is dus invalide. Uh, die klopt niet. Je kunt niet zo'n marsroute uitzetten als minister... op basis van een wetenschappelijk ongefundeerd rapport. Kan niet. Dus ik zou een aantal experts vragen uh, om het verder te toetsen. Nog verder gaand dan de milieueffectrapportage die er nog overheen gaat. Je moet het namelijk integraal bekijken. We moeten niet alleen kijken naar de milieurisico's, we moeten ook kijken naar de leefbaarheidsrisico's. We moeten ook kijken naar de economische voor- en nadelen op micro- en macro schaal. Je moet het integraal bekijken. Er zijn in Nederland een aantal mensen die dat kunnen. Ik ben ook graag bereid om die mensen daarbij te helpen. Dat ja. is één. Toch, als ik u mag onderbreken, is ook even kritiek geweest. Want u schreef met een tal van andere wetenschappers... een soort open brief in Trouw vorige week, of een maand eerder al. Nou, een paar maanden geleden. Ja, maar in de Telegraaf, en dat was dan wel vorige week... is er wel kritiek daarop gekomen. Vindt u het als uw taak als wetenschapper... om zich zo op het politieke veld te begeven? Ja, ik, ik vind dat. Het Want het juist wordt politiek veel... uiteindelijk. Nou nee, er is een, een, zeg maar een breed terrein hè, tussen wetenschappelijk onderzoek en uiteindelijk politiek worden daarvan. Uh, ik vind dat wij als wetenschappers ons meer moeten uitspreken over dit soort voor de samenleving cruciale kwesties. Vooral als het wetenschappelijk niet zuiver gebeurt en als het proces, dat was mijn tweede punt, ook niet zuiver gebeurt. Wij hebben daar met een aantal uh, experts naar gekeken. Daar waren economen bij, bestuurskundigen, milieudeskundigen, duurzaamheidsexperts. We hebben ook geologen gevraagd. En de bekendste daarvan uh, zeiden, ja, de sop is de kool niet waard. Het gaat waarschijnlijk om een heel klein beetje schaliegas. Vooralsnog en, loopt de uh, minister te hard van uh, uh, stapelen om te makkelijk geld te verdienen, wellicht. Nou ja, kijk, uh, nog één uh, advies aan uh, de burgemeesters. Tot slot. Uh, je kunt dit niet afdwingen als Rijksoverheid. Kijk maar naar uh, Badendrecht, eh, CO2-opslag. Dat wilde men ook van Rijkswegen afdwingen. En dat gaat niet. Als er geen draagvlak is op lokaal niveau... gaat dit nooit en te nimmer plaatsvinden. Professor Rotmans, dat, uh, dank u wel voor uw toelichting. Graag gedaan. En wij gaan luisteren naar Robin Nolan. Uh, Robin, uh, we're going to listen to another of your numbers, um, uh, numbers, of your uh, yeah, tracks. <laughs> If people want to hear you, where are you going to perform? Um, well, we're not actually, we haven't got any dates in Holland at the moment. So uh, the next date is in Copenhagen. Oké, okay. dus but, als mensen um, willen luisteren, moeten ze naar Kopenhagen? Yeah, right now. But you can go to RobinNolan Com or you can check out my Facebook page okay. for, for updates and via things. Via Facebook of via internet. And what are you going to play for us now? Sorry? What are you going to play for uh, us we're now? We're going to play a song I wrote called Ravi.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 De zomermaanden spitsen de, de oren voor het nieuws uit de regio. Vandaag doen we dat in Zeeland, Brabant en Overijssel. En we beginnen in Zeeland met een bekende, of althans beginnend bekende vrouw die lid wil worden of uit wil komen voor de SGP. Ik zeg van als de mannen de verantwoordelijkheid niet nemen. Ja, dan moet je niet zeuren als er een vrouw komt die het nu wil. En het kan. Mijn sgp inborst is hetzelfde als al die andere mannen. Cornelijke Blok van de Provinciaal-Zeeuwse Courant. Ja, dat is uh, uh, Lilian Jansen. En uh, gaat zij het redden, denk je? Um, ja, dat is, uh, valt nog maar te bezien. Uh, want uh, vanavond uh, houdt uh, de SGT-Kiesvereniging in Vlissingen een uh, besloten redenvergadering. Ja, hoor ik, hoor ik Cornelijke Blok nog of hoor ik alleen een telefoonlijn? Ja, volgens mij ook. Ja, ja, je bent er nog. Oké. Okay. Vanavond ja, een ledenvergadering, zei jij. En, ja. en heeft, zijn er tegenkandidaten? Um, nou ja, de, tot nu toe uh, niet. Uh, ze hebben geloof ik uh, zes uh, mannen gepost, maar uh, die wilden allemaal niet. Uh, maar het zou natuurlijk kunnen dat er vanavond uh, ja, alsnog een, uh, iemand anders zich meldt uh, om ook uh, lijsttrekker te worden. Um, maar dat is nu nog niet bekend. Nee, dat... en, en als dat niet zo is, dan zou het dus inderdaad zo kunnen zijn dat zij de eerste vrouw wordt. Bij de ja, ja, goed. Nou, we horen weer uh, de gezellige telefoonlijn. Dankjewel, Cornelia We hadden ook nog nieuws over een zwaan... maar helaas, daar hebben we geen tijd voor. We gaan door uh, naar Omroep Bla Brabant, naar Alice van der Plas. Van alles te doen over schadigas bij jou, Alice. Maar we gaan het even hebben over de Brabantse dag in Heesen. Want dat is een soort carnaval, hè? Nou, zo moet je het niet noemen. Nee, oh. oe, pas op. sorry. <laughs> oe, pas op. Nee, nee, nee. Oe, wat is het dan? Wat is het dan? Het is een prachtige cultuurhistorische historische oh. optocht met heel sorry. veel diepgang waarin artistieke thema's worden uitgebeeld en die wagens, ja, het, het is natuurlijk een optocht met wagens, dus misschien dat je daarom de associatie met ja. carnaval hebt. Moet ik toch een beetje maar aan deze denken. Deze wagens ja. zijn toch van een hele andere orde. Ja, ze ja. zijn toch van een hele andere orde. Ja? Want wat is er te zien? Op die wagens? Hoe zien ze eruit? Uh, het is cultuurhistorisch, dus ze hebben elk jaar een ander thema. Dit jaar was het thema Hoezo Middeleeuws? En daar moesten ze eigenlijk aantonen op hun wagen... hoe de middeleeuwen doorwerken in het leven van nu. Dus best wel een pittig thema uh, om te tackelen. En die wagens worden niet alleen beoordeeld op hoe mooi ze zijn... en hoe groot ze zijn, maar ook in hoe uh, uh, hebben de bouwers... en de spelers eromheen, de acteurs eromheen, dat thema uitgebeeld. Uh, bijvoorbeeld de winnaar, dat was een prachtig... Wagen. Ik denk wel zo'n drie verdiepingen hoog. Stak boven alle huizen uit. Uh, die hebben een marktplaats. Een middeleeuwse marktplaats gebouwd. Uh, van drie verdiepingen hoog. En die transformeerden. In een soort ledscherm. Waar uh, ja, je dus uh, de website. Marktplaats.nl uh, op zag. En dat was heel vernuftig gedaan. Ja, prachtig prachtig. Om te zien. Goed. Nou, Ik zal het nooit meer carnaval noemen. Dankjewel Alice van der Plassen <lacht> Van Omroep Brabant. We gaan tot slot uh, naar Zwolle. Tom van het Einde van RTV Oost. Tom. Tom. Uh, er is een bizarre wending in een moordzaak in, uh, in het oosten van het land. Welke zaak is dat? Nou, het gaat om de moordzaak van de Turk uh, Halil Erol. Die werd in 2010 al uh, vermoord gevonden in, uh, in Steenwijk. Het gaat dan eigenlijk alleen om zijn armen en benen die op dat moment gevonden worden. Pas een half jaar geleden hebben ze ook uh, de rest van zijn lichaam gevonden in een ander natuurgebied. Maar uh, de bizarre wending in dit verhaal is dat uh, een, de verdachte die nu is aangehouden... in 2010 het woord deed bij ons voor de camera. Nou En toen, zei die, uh, toen nam hij het eigenlijk op voor de man die later vermoord bleek... en waarvan hij nu dus verdacht wordt. Zo even naar hem luisteren? Ja, dat is goed. Wij willen dat er gewoon intensief onderzoek wordt gedaan. Het wordt naar nou ons beweerd dat het alleen nog maar een vermissing is en dat het geen misdrijf is. Wat willen zij? Willen zij de, de lijk vinden van die man, dat ze dan pas zeggen dat het een misdrijf is? Dat vinden wij te naïef, te egoïstisch van de politie. We zijn een spuugstaat. Dat is wel heel raar, Tom, want je zegt dus eigenlijk dat deze man die we net hoorden, dat hij nu verdachte is. Ja, dit is op dit moment de hoofdverdachte in de moordzaak. Het heeft de politie wel drie jaar geduurd om, uh, om uiteindelijk bij hem uit te komen. Ja, en dit, het, het, het interview wat we met hem hadden, dat was op het moment dat de hele Turkse gemeenschap in Steenwijk echt op zijn achterste poten stond. Uh, want de politie ging tot op dat moment nog uit van een, een normale verdwijning. Ze deden dus nog geen uh, onderzoek naar een misdrijf. Nou, de Turkse gemeenschap in Steenwijk zei op dat moment, uh, er moet iets gebeuren. Die hadden een grote protestactie georganiseerd. Die liepen na het vrijdagmiddaggebed met z'n allen met grote borden en foto's van een naar het politiebureau. Ja, en daar sloot deze man zich bij aan. En hij nam uh, heel prominent ook het woord. Ja, merkwaardig. Waar zou het mee te maken kunnen hebben? Zijn daar al ideeën over? Deze moord? Ja, nou, het schijnt te maken te hebben met, uh, met de tilt in, uh, in Hennep. Met Wietus. Uh, het is heel lang werd ervan uitgegaan dat, uh, dat de man die nu vermoord is, Halil Erol... dat hij niks te maken zou hebben met uh, georganiseerde criminaliteit. Heel veel Turken konden zich dat in ieder geval niet voorstellen. Zij kenden hem vooral als iemand die, die vaak meehielp in de lokale Turkse supermarkt. Maar het blijkt nu achteraf uh, drie jaar later... dat hij toch wel degelijk betrokken was bij, uh, bij de teelt in Hennep. Nou, en de man die nu verdacht wordt van zijn moord... dat is sowieso een, een bekende in de hennep in Steenwijk. Goed, dankjewel. Tom van het Einde van RTV Oost. Het is tijd voor onze dichter bij de dag. Vandaag is dat Frank van Pamelen. Frank, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ga je gang. Het gedicht heet Pest. Hoe overleeft een kind een nieuwe brugklas? Wanneer het in zijn school de weg niet kent. Hoe weet je ook weer wat een rechte rug was wanneer je weer de allerkleinste bent? Wanneer door de kleinering steeds weer je incasseringsvermogen wordt getest. Hoe overleeft een kind dat wordt gepest? Hoe overleeft een land een vuile oorlog wanneer het chemisch wordt getorpedeerd? Bestaat het oergevoel, we moeten door nog, wanneer de hele wereld je negeert? Of wordt net als bij die natie na ruim 60 jaar frustratie het recht pas manifest? Hoe overleeft een land dat wordt gepest? Hoe overleeft een aarde al het boren met chemicaliën naar schaliegas? Met een ministerkamp die niet wil horen van al die grondgifadders onder het gras? Die aarde raakt het schofferen en voortdurende negeren van haar duurzaamheid zo in en ingestrest. Die aarde kan dat missen als de pest. Dankjewel, Frank van Pamelen. Het gedicht is uh, straks na te lezen op onze website. Dit is de dag.nu. Wij danken onze gasten van vandaag. Sonja van der Ende, Maarten Segers, Francine Ome, Jeroen Thijssen... Gideon Levy, Jan Rotmans, Cornelijke Blok, Tom van het Einde... Alice van der Plas en last but not least Robin Nolan. En zometeen Ger en Tessel bij de VPRO, bij de villa. Ger, goedemiddag. Hallo. Uh, deze week hebben wij het in de villa over Limburg. En dat is misschien wel de speciaalste van de provincies. De commissaris van de Koning die heet daar bijvoorbeeld uh, gouverneur. Dat zegt misschien genoeg. Vandaag praten we met Grand Chef Margot Reuten... van het twee-sterrenrestaurant Da Vinci in Maasbracht...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 Het gerechtshof in Leeuwarden wees ook het verzoek om onderzoek af... naar een mogelijk verband tussen de mishandeling en een vaataandoening... die de grensdechter zou hebben gehad. En de Verenigde Staten verkopen acht Apache-gevechtshelikopters aan Indonesië. De Indonesische regering betaalt er een half miljard dollar voor. De verkoop werd bekendgemaakt tijdens een bezoek... van de Amerikaanse minister Hegel van Defensie aan Jakarta. Nederland wilde eerder ook wapens leveren... maar daar had de Tweede Kamer bezwaren tegen. Tot zover. Er is verkeersinformatie Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Delft, daar loopt het vast bij knopend Ippenburg. Door een ongeluk, twee rijstroken zijn dicht. Na 20, Hoek van Holland, Gouda, korte file bij Rotterdam Centrum in beide richtingen. En op de N9, Den Helder, richting Alkmaar. Daar staat file door het mooie weer tussen Schorrel en Bergen, drie kilometer. Ten slotte de N57, de provinciale weg Oudorp-Rotterdam. Die is in beide richtingen dicht bij Stellendam-Noord. En dat komt door een technische storing. Dit is Radio 1, Villa VPRO, Tessel Blok en Ger Jochens. Goedemiddag, hartelijk welkom bij Villa VPRO. Na vier uur actuele zaken over misdaad, recht en onrecht. In ons panel Schuld en Boete en cultuurredacteur Anton de Goede... bespreekt Lange dagreis naar de nacht. De nieuwste voorstelling van toneelgroep Amsterdam. Het thema deze week in het eerste halfuur van de Villa is Limburg... Het rijke Roomse burgondische leven onder het toeziend oog van meneer Pastoor en de gouverneur. En vandaag is onze gast ereburger van Maaschouw en sterrenkok van restaurant Da Vinci, Margot Reuten. En uw reacties zijn als altijd welkom via de site villavpro.nl. Dit is tot half vijf Villa VPRO. Internationaal ingrijp in Syrië komt snel dichterbij. Daar lijkt het tenminste op, want na de gifgasaanvallen van afgelopen week is een coalition of the willing aan het ontstaan. De Turken, Fransen, Britten en ook de Duitsers zijn bereid buiten de VN-veiligheidsraad om op te treden. En ook als dat oorlog betekent. Dick Leurdijk, VN-deskundige, internationaal rechtdeskundige. Goedemiddag. Goedemiddag. Um, is dat zo makkelijk te doen om buiten de VN-veiligheidsresolutie internationaal rechtelijk op te treden in Syrië, met geweld dus? No. Ja, ja, nou, dat heeft natuurlijk voor niemand, uh, bij niemand de voorkeur. Maar onder gegeven omstandigheden waarin de Veiligheidsraad door het veto, door een mogelijk veto, van, door onwil van de kant van China en Rusland eigenlijk gedoemd is om, uh, om niet op te treden. Ja, zoekt men dan naar een alternatief, een, een uitweg uit dat dilemma? Ja, en dan, dan moet je dus een, een, een andere formule kiezen. Dat kan je dan in theorie doen. Bijvoorbeeld wat eerder gebeurd is in het kader van de NAVO, dat land is bondgenootschap. En het kader van een andere organisatie, zoals de NAVO of de Arabische Liga. Uh, maar als dat niet kan in het kader van zo'n alternatieve internationale organisatie... ...dan zoek je een gezelschap, andere vrienden op... ...en dat wordt dan een zogenaamde coalition of the willing. Ja, en op grond waarvan zouden die dan op kunnen treden... ...zonder dat ze het internationale recht uh, dan ernstig schaden? Want zeggen ze, dat willen we niet. Het moet binnen, wat er aan, binnen het internationale recht gebeuren. Ja, ja, dat is natuurlijk dat is, dat is de aanvraag. Daar gaat het natuurlijk ook echt om, want mocht het tot een militair optreden komen, en zover is het trouwens nog niet, maar mocht het tot een militair optreden komen, ja, dan gaat het natuurlijk in de eerste plaats om het presenteren van een formele rechtvaardiging. Dus dan zoek je naar argumenten in het bestaande volkenrecht en um, het, het, het probleem begint dus al met het feit dat er geen formele autorisatie voor het gebruik van geweld komt van de kant van de VN Veiligheidsraad. En dan moet je dus nou alternatieven gaan zoeken, alternatieve argumenten, en die kunnen ge bijvoorbeeld gevonden worden, daar hebben we in het verleden al een paar voorbeelden van gehad, uh, door te wijzen op, het, um, uh, op, op, op humanitaire overwegingen. He, dan is het argument van ja, kijk eens wat er nu gebeurd is in Syrië, dat kan eigenlijk op geen enkele manier, dat is mensonwaardig, dat betreft onmenselijk leed, en daar moet een eind aan gemaakt worden, en dat gebeurt dan met de beroep op humanitaire gronden. Maar het zou jullie ook opgevallen zijn, dat daarmee uh, ...Amerikaanse president Obama de afgelopen dagen al een aantal keren gewezen heeft... ...op andere elementen die in dat verband van belang kunnen zijn. Hij wees onder andere op, eh, het, op, eh, op Amerikaanse veiligheidsbelangen... En hij wees op het vraagstuk van de non-proliferatie, de niet-verspreiding van massa mm -hmm. En dat lijkt, mij, dat lijkt me dus al een opbaat voor een debat over, mocht het tot een optreden komen, onder welke voorwaarden moet, moet dat dan precies gebeuren? En met die uitspraak heeft uh, Obama dus een voorschot genomen op dat debat, lijkt mij. Ja, maar moet dan toch op zijn minst niet bewezen zijn dat Assad die wapens gebruikt heeft, die chemische wapens? Ja, ja, laat daar geen misverstand over bestaan, natuurlijk. Dat, dus, dit alles wat ik zeg, dat is natuurlijk in, in, in afwachting van de uitkomst van de bevindingen ja. van die onderzoekscommissie van de VN die op dit moment aan de gang is. Ja, die zijn daar nu inderdaad. Ze zijn onderweg nog wel beschoten... maar met een, weer een nieuw voertuig doorgereden. Is ja. er eigenlijk duidelijk wat ze nou precies moeten gaan onderzoeken? Moeten ze echt onderzoeken of er chemische wapens zijn gebruikt... of moeten ze ook echt uit weten te vinden door wie? Ja, daar ben ik zelf ook heel benieuwd naar. Dat is volgens mij niet echt duidelijk geworden uit de internationale berichtgeving. Ik heb ook geen enkel document nog onder ogen gehad... waaruit blijkt wat voor uh, concrete afspraken er precies gemaakt zijn... tussen de VN en uh, de regering in, uh, in Damascus. Want waar het natuurlijk altijd om gaat bij dit soort dingen... is dat er duidelijkheid moet bestaan over het mandaat. Wat mag die missie? Uh, met wat voor bevindingen, uh, wordt die? Uh, met wat voor uitkomsten... Uh, mogen we de, de, de, de, de, het werk van... Van die, van die missie tegemoet zien. En ja, kijk, de, doorgaans, deze regering heeft al vaker ervan blijk gegeven. niet geïmponeerd te zijn door de internationale gemeenschap. En uh, het lijkt mij, als er duidelijkheid moet komen over wat er precies gebeurd is afgelopen woensdag. ja, dan moet, ook, moet dat mandaat ook voorzien in de mogelijkheid. dat er uitspraken gedaan worden. over het vraag wie precies verantwoordelijk is. voor uh, het mogelijk gebruik van gifgas. Ja, het feit dat uh, Duitsland ook heel actief. Uh zich in de discussie mengt en uh, mee wil doen aan een mogelijk ingrijpen. Zegt dat niet iets over de snelheid waarmee dat ingrijpen naderbij komt? Nou kijk, voor mij is één ding duidelijk. Um, uh, aan de ene kant, het is nog geen uitgemaakte zaak dat het, uh, dat het zover komt. Maar mocht... Uh, het onderzoek leidt tot de conclusie dat de regering in Damaskus uh, verantwoordelijk is voor dat gebruik van gifgas. Ja, dan is, het, dan is het ook in het belang denk ik van de internationale gemeenschap uh, mm. dat het dan zo snel mogelijk tot een optreden komt. En al die argumenten uh, om niet op te treden, dat de regio explodeert, uh, dat je niet weet wat je je aanhaalt, die argumenten die, die bestaan toch nog steeds? Ja, nou, natuurlijk. Laten we wel wezen. Dit is natuurlijk ook geen, geen makkelijk besluit dat genomen moet worden. Maar daarom zijn er al meerdere mensen geweest de afgelopen dagen... die geweest hebben op de mogelijkheid van, um, van een beperkt militair optreden. En dat lijkt mij ook het meest voor de hand te liggen. Het is ondenkbaar in de gegeven omstandigheden... dat de Amerikanen of anderen grondroepen bijvoorbeeld... op het grondgebied van Syrië zouden ontplooien. Dat zie ik echt niet gebeuren. Maar het gebruik van kruisvluchtwapens vanaf schepen en de Middellandse zee. dat acht ik militair gezien wel degelijk een optie. Dick Leurrijk, hartelijk dank. Ja, graag gedaan. Goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag. Tijd voor een reeks nieuwe verhalen van één minuut. Verhalen gevonden op een bijzondere locatie. En de komende twee weken is die de fabriek. Pst, Eén minuut.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 De meeste mensen vinden het eng en die denken aan vervuiling en bij mij overstijgt de fascinatie voor die techniek. Voor mij is het absoluut kunstzinnig. U hoorde 1 minuut gemaakt door Maartje Duin en wilt u lid worden van de 1 minuut podcast? Ga dan naar onze website vpro.nl/slash 1 minuut. Deze hele week gaat het in de villa over Limburg. Wat is er over van het rijke Romeinse leven? Is er nog steeds woede over arrogantie van Hollanders? Hoe zit het met die Burgondische keuken eigenlijk? En heeft meneer Pastoor nog wat te vertellen? Vandaag Margot Reuten, grand chef van het twee-sterrenrestaurant Da Vinci, de Maastricht. Goedemiddag Margot Reuten. Goedemiddag. U bent verknocht Limburgse. U heeft al eens in het verleden in Brabant gewerkt. U moest nu uitwijken van Maastricht naar een studio in Brabant. <lacht> gaat dat wel? Ja, dat gaat zeker. Ik ja? vond het wel jammer. Wat jammer dat u de grens over moest. <laughs> nee, de provinciegrens. Het was natuurlijk leuk geweest als het in Limburg was geweest. Ja. Zo is het. U heeft uh, stage gelopen vroeger in, uh, in Oosterwijk, hè? Ja, drie jaar. Drie jaar, ja. En, en uh, wij lazen dat dat voor u toch een soort buitenland was. Dat u echt daadwerkelijk last had van heimwee. Ik had uh, vreselijk last van uh, heimwee. Maar dat had ik ook al toen ik naar het zuiden in uh, Limburg ging, naar... Uh, Julian en Valkenburg, want daar ben ik begonnen. Ja. En vanuit Valkenburg ben ik toen uh, naar de Zwaan in Oosterwijk gegaan. In het Brabantse. Mm -hmm. En dat vond ik uh, helemaal geweldig. Maar op de dag, als ik weer klaar was met werk en ik kon weer terug richting Maasbracht, daar was ik uh, heel erg blij. Het was dus ja. niet alleen het buiten Limburg zijn, maar het buiten Maasbracht zijn. Zelfs Maastricht Ma het is al te ver. Nou, Maastricht niet. Maar uh, je moet ergens beginnen en dan ben je zeventien... Ja. En dan ga je toch maar uh, al uh, uit je eigen dorp ergens anders naartoe... om je vak te leren. En dan ben je wel uh, heel erg uh, uh, trots natuurlijk... dat je al in een hele mooie twee-sterrenzaak werkt. Maar het is natuurlijk ook eerst even wennen... aan alle nieuwe dingen wat natuurlijk gebeuren. Mm -hmm. Uh, jullie restaurant Da Vinci, dat bestaat sinds 1993... samen met uw man, Petro Kools. Ja. Uh, in 1999 kregen jullie al de eerste Michelin's, uh, ster. Ik zeg al, omdat het mij heel snel in de oren klinkt. Is dat ook zo? Uh, er zijn er die wat het, uh, sneller behalen. Maar wij hebben er dus uh, zes jaar over gedaan. En wij waren daar heel erg trots op dat wij... Uh, dus in 1999 de eerste ster uh, behaalden. Mm -hmm. Want dat was echt feest. Dat was echt... Uh, we hebben heel, uh, heel masbrach, zeg maar op de kaart gezet. En waar krijg je zo'n eerste ster voor? Is het uh, iets speciaals waar men dan op let? Uh, dus natuurlijk uh, je vak heel goed uitoefenen. Uh, Wijn-spijscombinaties heel goed neerzetten. En uh, ja, uh, mensen triggeren om naar uh, Limburg toe te komen. Hè? Het is dus ook wel degelijk voor Limburg? Het is... Uh, voor Maasbracht. Wij hebben dat in Maasbracht gehaald. Dus het is voor je zaak. Mm -hmm. Maasbracht is trouwens niet meer een zelfstandige gemeente. Hè? Het heet nu Maasgouw. Het is ja. toch opgegaan in een grotere gemeente? Ja, het zijn verschillende gemeentes wat uh, bij elkaar zijn gekomen. Heeft, u bent ereburger van Maasgouw. Ja, de eerste ere, ereburger van de gemeente Maasgouw. Ja, maar niet meer van uw eigen dierbare Maasbracht. Dat is maar teruggebracht tot een van de kerntjes daar. Ja, maar och, dat zijn geen kerntjes. Het zijn allemaal hele mooie, prachtige dorpen bij elkaar. En dat wordt één grote gemeente natuurlijk. Dat is mm -hmm. logisch. Ja. Wat is er nou zo typisch Limburgs aan Maasbracht? Typisch Limburgs is echt uh, de haven. We hebben in uh, Maasbracht de na grootste binnenvaarthaven van Nederland... met het grootste verval in de sluis. 13 meter... Daar wordt ook heel veel uh, gecoacht en gedaan van het hele Limburgse... voor alle treilen en zeilen in de sluizen. Mm -hmm. Dan hebben we natuurlijk in Maasbracht uh, vooral een hele grote uh, jachtenbouwer. Dat is uh, Linsenjacht. Mm -hmm. We hebben natuurlijk de grootste buitenreder, dat is Pierre Knoops. Kijk. En we hebben uh, Ria Ome, parlementariër in, in uh, Brussel. Daar zijn we ontzettend trots op. En we hebben natuurlijk één groot takkoen, en dat is uh, Mark van Bommel, de voetballer, hè? Jeetje, het heeft wel wat voortgebracht. Ja, ja, ja. Maar het is ook zo we leuk dat niet stil. Nee. En, en u als eerste ereburger, maar het is ook leuk dat, dat zo'n zo gemeente die mensen ook werkelijk koestert. Dat je trots ja. bent op het feit dat je een Europarlementariër levert. Ja, maar dat is echt Limburgs. Hè? Wij zijn echt heel trots. Trots in wat we doen, trots in wat we uitoefenen of waar we goed in zijn. En daar uh, knallen wij voor, hè? Mm, dat klinkt uh, stimulerend. Even, ja, absoluut. U, die, de keuken van uw restaurant, Da Vinci. Um, he, he, houdt u nog rekening met uh, het, het Limburgs zijn? Streekproducten, kruiden, ik weet niet wat? Wij doen uh, heel veel... Of ja, heel veel. Je bent natuurlijk trots uit... Uh, je dorp waar je vandaan komt. Hè? Want ik ben ook nog eens in mijn eigen dorp. Uh, mijn restaurant begonnen. Links om de hoek, uh, 100 meter rechts. Is mijn oude huis. <laughs> en dan ga je natuurlijk ook kijken. Wat komt er allemaal vandaan. Mm -hmm. We hebben natuurlijk sowieso al de Limburgse vlaai. Kijk het leuke is met friandiesjes. Je kunt een klein uh, dingetje daarvan maken. Wat is en dan dat? een Friandiesjes. Dat zijn kleine zoete net lekkernijen bij de koffie. Oh ja. En dan maak je bijvoorbeeld van een uh, kruimelenvla, Echt Limburgs Of een Crucial te fly met shoem en die maak je dan in het klein. En dat is heel erg leuk. Dat is wel uw specialiteit toch, hè? de zoete kant van de keuken. De zoete kant. Of maar is het, de... Ik weet niet of het uw specialiteit en ook van liefde, wat u het liefst doet. Nou, ik doe alles heel graag. Maar uh, daar uh, ben ik ooit uh, al mee begonnen en daar heb ik na mee gekregen. En dat mm -hmm. is wel heel erg leuk. Maar goed, verder. Want Ger vroeg naar de, de, de typisch Limburgse ingrediënten, hè? streekproducten. Ja, we hebben natuurlijk zuurvlees. vlees, wordt in zuur wordt gelegd. De en hoe baling. gaat dat? V vertel eens, wat is dat voor vlees? Uh, dat zijn allemaal kleine stukjes vlees. Rund. En uh, dat wordt uh, op het uh, zuur gezet, dus in azijn met uien. En dat moet een nacht uh, op het zuur staan. En dan de volgende dag zet je het heel lekker knapperig aan... en blus je het af met wat er zijn. Uh, bruine bastersuiker en dan uh, een lekkere vleesbouillon gaat erop. En dan suddert dat de hele dag, want het moet helemaal gaar zijn... Maar dat is echt typisch bij de frietjes met mayonaise is dat, uh, fantastisch. Mm -hmm. is dat, en is dat vlees, waar komt dat vandaan? Komt dat dan ook van een speciale uh, um, veehouderij? Of is het varkensvlees, Zal wel rundvlees zijn daar in Limburg? Nee, je kunt van alles daarvoor gebruiken. Mm -hmm. dus mij niet maar gebruiken maar jullie typisch... vlees uit de buurt? Ja, ik, mijn vader heeft namelijk ooit vroeger een grote vleesveehouderij gehad. Dus wij hebben Pietjesveld op de kaart staan. Daar zorgt hij nog altijd voor, dus dat is super. Mm -hmm. mm. En dan hebben we natuurlijk de paling en... Uh, ja, we hebben heel veel leuke dingen. Limburgse wijnen, ja. wat nu, nu natuurlijk helemaal uh, hot zijn. Ik denk dat, uh, mijn man gaat dat uh, daar inderdaad zo goed mee met die Limburgse wijnen? Ja, ja. we hebben heuvels, we hebben zon, we hebben uh, wat hele goede gr grond. Ja, De grond moet niet te vast zijn, mm -hmm. uh, die moet uh, wat losser zijn. En wij hebben veel kleigrond, dus uh, dat is heel goed. Die Limburgse wijn, waar is die mee te vergelijken met wat mensen kunnen kennen? Uh, Riesling, de Elzas, dus. Ah, ja. uh, we hebben ook zwaardere wijnen. We hebben ook al wat je kunt vergelijken met een mooie Bourgogne. of een, uh, of een Pinot Noir. Ja. Uh, daar kun je dat allemaal mee vergelijken. Ja. Hmm. En nu... we hebben zelfs ook al uh, sinds kort uh, hele mooie mousserende wijn uh, uit het Limburgse. Hmm. En jullie hebben alles wat uh, aan wijn uh, voortgebracht wordt door Limburg, dat hebben jullie in het restaurant? Ik geloof dat we, als ik het. 90% hebben we op de kaart staan. Okay. Mm. Maar zo, je dat kan, is echt veel. Je zo. kan niet zeggen dat Da Vinci uh, ofwel een, een echt Limburgs restaurant is. Jullie, de keuken is niet alleen Limburgs, mag ik aannemen. Nee, nee, nee. nee. nee. Uh, kijk, we hebben het, uh, het gebouw heeft de naam Da Vinci... en het restaurant heeft de naam Da Vinci. Het is natuurlijk een hele grote naam. Hmm. Het is niet Limburgs. Het, is, uh, het doet meer denken aan uh, Italië Italiaan, of zo. Ja. ja. Dus uh, we hebben ook natuurlijk, toen we pas begonnen... ook wel eens de vraag hadden of we ook pizza's of zoiets uh, serveerden. Maar wij uh, hebben natuurlijk het, uh, de naam niet kunnen veranderen van het gebouw. Want het gebouw is uh, helemaal ontworpen door de architect... als een uh, voorzijde kajuit van een schip. Oh. En als je natuurlijk uh, een boot van naam verandert... dan brengt het ongeluk. En dat wilden ja. wij niet. Ja, Vandaar ja, ja. dat wij de naam Da Vinci verder uitdragen... En uh, wij doen zelf op onze eigen manier natuurlijk uh, de Limburg hoog houden En uh, meer de Franse keuken, ook wat Italiaanse keuken. Mm -hmm. wat, wat dingen samenvoegen. Ja. Uh, is dat trouwens gebouwd in, in de vorm van een schip... vanwege de, die, die, die, vooral die binnenscheepvaartachtergrond van Maasbracht? Ja. Ja, ja. Ja. ja. En we hebben het geluk dat... Uh, want we, vandaag zijn ze weer uh, verder begonnen... De haven wordt helemaal opgeknapt in Mersbracht. Mm -hmm. En als je dadelijk uh, anderhalf jaar uh, later uh, voor ons gebouw staat... dan hebben we de luxe vaart ook voor de deur. Oh. Dus het is wel heel erg leuk. En extra klandizie. Ja. ja, wie weet. Hè? Ja, dan kunnen ze dadelijk met de uh, luxe boot uh, bij ons voor de deur. En dan uh, <laughs> ja. Ja, hoeven ze maar bij ons binnen te stappen. Is wel heel u, speciaal. Meest u nou uh, speciaal op uh, Limburgs uh, cliëntel, Of bent u ook actief in de rest van Nederland? We hebben. Uh, nee, op, ik bedoel, om, de, uh, om de Hollanders, om het maar even zo te zeggen, naar uw restaurant te krijgen. We, we hebben een heel breed publiek. We trekken eigenlijk iedereen. Mm -hmm. uh, we hebben natuurlijk door het gebouw al een heel apart uh, ontvangst. We hebben een heel modern interieur. En uh, ja, we verrassen de gasten al als ze binnenkomen. Niet alleen met eten, maar ook met, met alles wat er om ons heen gebeurt. Mm. En we hebben gasten wat. Uh, ja, België is bij ons maar vijf minuten vandaan. Ja. Uh, Aken is een half uurtje. Uh, Düsseldorf een half uurtje. Uh, we hebben veel Zwitserse gasten. We trekken heel veel uh, om ons heen. Ja. Vindt u dat de Limburgers... Uh, nee, laat ik het anders vragen. Lijken Limburgers meer op Nederlanders, Duitsers of Belgen? U zegt net al, Aken zo dichtbij, België vijf minuutjes. Wat denkt u? Uh, ik denk toch dat we meer naar België toetrekken. Ja? Mm. Wij, wij Limburgers, ja. En zegt u dan wij Limburgers? Want er is binnen Limburg natuurlijk ook nog weer een verschil. Je hebt Noord, je hebt Midden en je hebt Zuid. <laughs> ja. En daar hebben we ook alweer drie enorme verschillen. Ja, ja, ja. Zu Zuiden is altijd het hele losse, het gezellig. Mensen leven ook echt buiten die deuren en uh, laten veel zien. En wij in Midden-Limburg zijn wat rustiger. Uh, we bekijken ons dat. Hmm. Ja. Hoe is de relatie met het Westen? Dat vroeger, ik zei er net in de inleiding iets over, uh, er wordt toch altijd een beetje tegen de arrogantie van de Hollanders aangekeken. Is dat nog zo of is dat echt wel verdwenen inmiddels? Nou, ik denk wel dat het ook al wat verdwenen is. Alleen wat Westerlingen natuurlijk hebben, die zijn wat directer. Wij, wij uh, Limburgers bekijken ons dat eerst wat. Uh, of we hmm. luisteren eerst of. Of we proberen te luisteren in ieder geval. Denkt u dat het beeld wat, wat de Hollanders dan, de rest... laten we gewoon maar de rest van Nederland zeggen, heeft over, over Limburg... dat dat klopt en over de Limburgers? Of is het heel erg stereotyp? Uh, dat het uh, gezellig is, losser is, of hoe bedoel je? Ja, dat. dat. Maar uh, ook eigenlijk wat Ger vroeg. Altijd afzetten tegen Den Haag en de Hollanders. En eigenlijk liever bij België willen horen. En zich echt niet echt Nederlands voelen. Is dat nou nee. is dat iets wat u merkt? Nee, dat merk, ik. Dat, dat merk ik niet zo. Hmm. Nee. Uh, de modernisering gaat uiteraard ook niet uh, aan de deur van Limburg voorbij. Wat is er nu aan het verdwijnen, aan het Limburgse, wat u het meest aan uw hart gaat? Wat mij het meest aan het hart gaat, wat verdwijnt. Ja. Of is dat niet zo? Je kunt ook zeggen: er, er verdwijnt niks. Kijk, uh, we moeten natuurlijk ook uh, de schutterfeesten, de fanfares, de harmonieën... Wat, dat hebben wij nog echt allemaal in het Limburgse. Hè? Mm -hmm. En dat wordt uh, heel erg veel gedaan door vrijwilligers. Dat moeten we niet onderschatten hoe belangrijk dat, dat is in uh, bepaalde regio's. Dat wordt er, over het ook, hele land eigenlijk alleen ja. nog maar belangrijker, vrijwilligers. Dat wordt, ja. ja, dat wordt zeker alleen maar belangrijker. En het is cultuur, hè. Mm. Het is cultuur, het is samen zijn, het is opvoeden, het is genieten, het is Iets uitoefenen en dan uh, en als je muziek bijvoorbeeld al met elkaar maakt samen, nou wat wil je nog meer? Hm. En dat is niet aan het verdwijnen in deze tijden. Uh, wij doen op een bepaalde manier natuurlijk ook zo'n dingen mee ondersteunen, want we zijn er trots op. Kijk, ik heb zelf ook uh, drie jaar klarinet uh, gespeeld mm -hmm. en uh, dat moet je niet onderschatten hoe belangrijk dat is. Wat doen is. Jullie? Houden jullie? Houden jullie met met. Uh... De koperblazers of andere nog wel eens concerten dan. Terwijl de mensen vervolgens een lekker hapje bij jullie eten. Dat soort dingen. Ja, als er bijvoorbeeld sponsoravonden zijn. dan doen we ook een mooie uh, check uh, ter waarde van. Uh, een x-bedrag uitloten. Uh, uh, en dan kan erop geboden worden. En uh, ja, dat is altijd heel erg leuk. En als we natuurlijk weer nieuwe kostuums moeten. of dit of dat. dan staan we ons. Uh, ons uh, steentje dragen we er ook aan bij. Ja. En als iedereen dat doet, dan is dat supernatuurlijk. In Duitsland uh, waren afgelopen weekend die schuttersfeesten. En dat wordt urenlang live uitgezonden. Uh, vindt u niet dat dat in Nederland eigenlijk ook zou moeten gebeuren? Ja, eigenlijk moesten ze dus op de grote, uh, grote tv komen. Maar in Limburg hebben we dat ja. natuurlijk wel, dat we dat op de zandels hebben. Hè. L1, die zendt dat allemaal uit. L1 die zendt dat uit, ja. Ja. Laten we nog even terug naar, naar uw eigen restaurant. Die eerste ster was er, toen kreeg u een tweede, natuurlijk al heel opmerkelijk. Dat was in 2008 of 2009? Ik weet niet. 2009. 2008 hebben we de spaar gekregen voor de tweede ster. Okay. De tweede ster. Um, was u daar ja. net zo blij mee? Of heeft u toen toch een beetje het gevoel gehad wat je wel meer van uw collega's hoort zeggen: dan wordt de druk wel heel groot? Je verkrampt. Nee, dat gevoel heb ik niet. Ik, uh, ik uh, draag mijn vak uit uh, en daar groei je in. In je kunnen en alles. En uh, dat uh, wil ik alleen maar zo voortzetten. Vooral ook op dit niveau. En wie weet wat er misschien nog meer in zit. Maar uh, dat er natuurlijk dingen veranderen in ons, uh, ons bestaan... dat is ook logisch. En het andere natuurlijk, kiezen voor een ander niveau... Dat is, ik kan dat wel begrijpen. Ik vind mm -hmm. het alleen soms heel erg jammer... Kijk, als we het dan hebben over Sergio Herman uh, wat nu stopt. Ja. Kijk, als hij van de week wordt genoemd in een uh, groot interview... En dat is zegt... uh, Oudsluis. Ja. ja, en dan zegt een hele grote man, zegt, hij hoort eigenlijk bij de top 10 van Nederland. En wij hebben zo'n zo man hier in Nederland. Mm -hmm. ja, we moesten, ik wil niet zeggen dat we gelijk een sokkel er neer moeten zetten voor hem, maar uh, met een erop. Maar uh, we onderschatten wel hoe hoog dat culinair Nederland uh, wel bezig is. Mm -hmm. mm. Kijk, ik, ik, Iets meer ik sta natuurlijk... Uh, ja, zeker. Mm. Maar ik, ik sta natuurlijk ook soms op eenzame hoogte... omdat je de enige vrouw bent op dit ja. niveau. Ja. En uh, ja, dat is heel speciaal. Maar uh, ik, zou, ik doe op dit moment absoluut geen stappen terug. Ik wil alleen maar vooruit. Heeft u het idee dat die waardering erin voor, voor dat uh, hoogstaande culinaire... er in Limburg meer is dan in de rest van Nederland? Nee, dat, dat geloof ik niet. Nee. nee, nee, dat geloof ik niet. Maar ik heb natuurlijk wel ook uh, gasten wat uh, speciaal naar je toe komen... en een, een omweg maken, een mm -hmm. reis maken. Mm -hmm. moeten we, uh, kijk, en natuurlijk ook gewoon gasten uit de buurt die wat iets te vieren hebben... of zoveel jaar getrouwd zijn. Uh, dat vind ik gewoon... Uh, Het moet ja, allemaal kunnen. Ja, fantastisch. Ja. Binnenkort de korte derde ster. Ja, dat weet ik niet. Hè? <laughs> nou, u bent er wel voor bezig, dat is te horen. Ja, je doet, uh, je do kijk, je groeit toch altijd. Hè? Dus, uh... Maar u mag niet uit Maasbracht groeien van uzelf. Uh, ik ga niet uit Maasbracht. Nee, <laughs> oké. Okay. Mm. Heel erg bedankt, Margot Reuten. De uh, grand chef van restaurant Da Vinci in Maasbracht. Maar dat zal u niet ontgaan zijn. Hartelijk, Hartelijk bedankt en Dank. succes. Dank je De villa is zo meteen na het nieuws bij u terug met cultuur. En met misdaad. Tot zo. Dan kom je tot twee dingen: twee planks. Ik heb eigenlijk maar twee dingen.